2 uur. Lotte Lewin met het NOS-journaal. De strijd om het presidentschap gaat tussen de linkse Alexander van Bellen en Norbert Hover van de rechtspopulistische FPÖ. Het is de derde keer dit jaar dat Oostenrijkers zijn opgeroepen om te stemmen. De eerste keer werd de uitslag ongeldig verklaard. omdat de briefstemmen niet goed waren geteld. En de tweede keer was er een probleem met de stembiljetten. Twee politieagenten zijn vannacht mishandeld in het centrum van Breda. Op camerabeelden is te zien hoe twee mannen op de agenten aflopen... en plotseling met hun vuisten op het hoofd van de agenten slaan. Andere agenten waren er snel bij. Een man van 25 uit Zevenbergen en een man van 28 uit Moerdijk zijn aangehouden. Een van de agenten raakte gewond aan het oor. Volgens Omroep Brabant onderzoekt de politie of de mishandeling de inzet was van een weddenschap. In de plaats Hengevelden is een man van 21 doodgevonden in een weiland. Hij was vannacht met anderen op een feest in een buurtcentrum dat naast het weiland staat. Het slachtoffer komt uit Reden in Gelderland. Hoe hij is overleden is niet duidelijk. De politie doet onderzoek op de plek waar hij is gevonden. Bij een brand in een schuur in Weringerwerf in de kop van Noord-Holland zijn vanochtend zeker 30 kalfjes omgekomen. Volgens de regionale omroep NH is het voorste gedeelte van het gebouw ingestort. Het vuur ontstond in een stroomhuisje. De vlammen sloegen over naar de schuur die daarnaast stond. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en de temperatuur ligt net boven nul. In het noorden kan het nog mistig zijn. Vanavond gaat het weer vriezen en vannacht limgen de minima tussen de min 4 en min 7 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en koud, hooguit 4 graden. Dinsdag komt er meer bewolking en vanaf woensdag wordt het duidelijk zachter. Dit was het en Verkeersupdate. In de randstad staan files op de A6 Emmerloort richting Lelystad. 3 kilometer tussen Emmerloort en Afitzwifterband door een ongeluk. Bij de Afitzwifterband is alleen de vluchtstrook open. Op de A7 Hoorn richting Zaandam. Daar staat door een ongeluk. Voor Knopend Zandam ook 3 kilometer. En op de A12 in de richting Den Haag. Daar staat 4 kilometer file tussen Reebek en Knopend Gouwen. Tot zover de verkeersin. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 van een nieuwe aflevering van Zandvoort op Zondag bij CFM. Je de Spendel Ballet uit de jaren 80. De 12 i's van Gold. En daarmee begonnen wij dit programma Zandvoort op Zondag. Een zonnige zondagmiddag, Albert-Jan... Heerlijk, we zitten weer in de studio. Het was niet echt gepland, maar... Hartstikke, we, hartstikke mooi. Ja, we, zon. Zijn, we zijn er toch. Och, de zon hè? schijnt dus, wij zitten weer binnen. Zo is het. Het is lekker koud buiten, dat wel, maar het, de zon schijnt volop. Dus heerlijk, lekker een strandwandeling maken. Oliebolletje eten en genieten van dit prachtige winterse weer. Wij gaan weer drie uur Zandvoort op zondag voor u, u presenteren. En natuurlijk hebben we de vaste items zoals er zijn... rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, legt u vast pen en papier klaar... Want euh, dan kunt u meeschrijven euh, bij de diverse euh, evenementen... waar u zegt van, nou, daar wil ik graag naartoe. Half drie hebben we natuurlijk het weerbericht. en Het is een beetje een Sinterklaas weerbericht, hè? Want het wordt nogal koud euh, morgen voor Sinterklaas... voor degene waar hij nog niet geweest is. Het kan best zijn dat hij gisteren al bij, bij mensen thuis is geweest. Maar Sinterklaas, pas op, want het wordt heel erg koud maandag. Het dier van de week, vooralsnog is het liesje. Maar meestal krijg je op zondagmiddag weer een, een vers dier. Ja, je weet het nooit. Maar vooralsnog staat liesje uh, om half vijf op de agenda... als zijn het dier van de week. Het gedicht van de week, ja, een prachtige weer. Een hele mooie, om um, kwart voor vijf. Mijn verlanglijstje. Nou, Jouw verlanglijstje? Mijn verlanglijstje. En wat staat daarop? Ja, dat, dat hoor je dan, okay. kwart voor vijf. Uiteraard, Zandvoorts nieuws in het kort... Verder, eh, rond de klok van kwart over vier, Pit Report. Er is natuurlijk afgelopen week een heleboel gebeurd... ondanks het feit dat de race seizoen erop zit... en Nico Rosberg wereldkampioen is geweest... is er toch heel veel gebeurd afgelopen week. Dat of meer daarover. Rond de klok van kwart over vier tijdens Pit Report. Uiteraard volgen we voor u ook de voetbal-eredivisie. We gaan straks terugkijken naar de wedstrijden... van afgelopen vrijdag en de zaterdag. En natuurlijk de wedstrijden die vanmiddag gespeeld worden... en die eh, later op de middag natuurlijk de klapper van de dag... Ajax ontvangt thuis FC Groningen. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur... te blijven luisteren naar uw enige echte lokale omroep ZFM. We hebben er zin in drie uur lang Zandvoort op zondag... te bekijken via www.zfm-live.nl. En hier is de nieuwe Adele. vrijdagmiddag tussen 3 en 5, dan komen ze langs bij CFM. De 40 beste platen van Europa op een rij gezet door Maurice Mulder. En deze staat daar ook in genoteerd, joh, de, de nieuwe single van Adele. Dat was Water Under the Bridge en dit wordt heel anders. Ja, dan zit ik uh, te denken voor wie zullen we deze plaat eens uh, gaan draaien. Maar er komen helemaal geen namen bij me naar voren. Helemaal uh, geen enkele naam. Jordan, the three degrees en the dirty old man. Of heb jij er wel eentje in uh, gedachten? Nee, ik zou te... niet weten. Nee, nee, nee, ik ook niet. <laughs> het is inmiddels uh, kwart over twee geweest. Tijd voor het Zalvoorts nieuws. Gisterochtend kwam een bewoonster van een aanleunwoning... bij het huis in de Duinen in haar, in haar woning ten val. De vrouw was niet aanspreekbaar, waarop naast... Twee ambulances, ook de traumahelikopter in Amsterdam werd gealarmeerd. De helikopter landde op het grasveld voor het wooncomplex. Na uitgebreide behandeling ter plaatse... is de vrouw met spoed overgebracht naar het fysieke huis in Amsterdam. De arts van het MMT ging mee met de ambulance... Eh, onder, om ondersteuning te bieden aan de verpleegkundigen. De aanwezigheid van de traumahelikopter gistermorgen... trok veel aandacht van de overige bewoners. Volgende week twee raadscommissievergaderingen. Allereerst één op 6 december om 8 uur s avonds.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 Sommige onderwerpen op de agenda voor deze commissievergadering... worden mogelijk nog controversieel verklaard. Dus ook een raadscommissievergadering op 7 december om 8 uur. Op woensdag 7 december wordt er ook weer vergaderd op, de, op het gemeentehuis. Een greep uit de onderwerpen. Versterkte samenwerking in de metropoolregio Amsterdam. Benoemen en herbenoemen leden van de Commissie voor Welstand en Monumenten. Aanbieding koop erfpacht grond onder het van Venema, van Venema garage en de herziende grondexploitatie middenboulevard 2016. Ook voor deze raadsvergadering geldt dat een aantal onderwerpen... wellicht controversieel kunnen zijn en dus niet behandeld gaan worden. Dan tot slot. Prins Bernard is op het Via Price Giving gala druk aan het netwerken geweest afgelopen vrijdag. De mede-eigenaar van, mede van Circuit Park Zandvoort droomt nog altijd van een Grand Prix in Nederland. Mooie gesprekken over Formule 1, circuitpark Zand voor de Formule 1... in 2020 en Nederland, laat Prins Bernhard via sociale media weten... onder een, de, onder een foto die hij, daar, hij zelf heeft geplaatst... dat hij in gesprek is met Formule 1 baas Bernie Ecclestone. Op het gale in Wenen, uh, in Wenen werden verschillende prijzen uitgereikt... maar daar komen we later om kwart over vier nog uitgebreid op terug tijdens Pit Report. Dat zou mooi zijn, hè? in 2020 weer een uh, Grand Prix hier in de Zandvoortse Duinen. Laten we erop hopen en uh, laten we ervoor gaan duimen... en natuurlijk aan meewerken hè, als de gemeente Zandvoort. En uh, uiteraard alle inwoners, dit uh, blijven we gewoon supporteren. Het Zandvoortse Nieuws is trouwens uh, ook na te lezen op onze eigen CFM app. Dus download hem nu. Er zijn van die mensen die vragen van alles...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 In de winter winterse koud, Maar het aller, allerliefste Wil ik jou Er zijn van die mensen Die hebben al alles En zelfs alles nog dubbel Ze grijpen nooit mis Maar er zijn er ook Voor wie een deze wel nog veel te kort Voor een verlanglijstje hier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 Klaas op vrede overal. En een maan die door de bomen schijnt. En een ster boven een stal. En een arislee in de winterse kou. Maar het aller allerliefste wil ik jou. Vrede overal. En om uh, kwart voor vijf, dan uh, komt hij er weer aan. Hè? Het gedicht van de dag. Vandaag mijn verlanglijst. En hey? om alvast een beetje in de stemming te komen... draaien we de single van de een En ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig uh, guestfeest. Ja, daarachteraan uh, trouwens. Uh, deze van F.R. Davids en Words Don't Come Easy. Twee voor half drie, stand voor een goede middag. En uh, ja, de herinrichting van het Stationsplein gaat nu echt gebeuren. Vanaf maandag 12 december starten de werkzaamheden voor de herinrichting van het Stationsplein en de Kopenpassarel. Deze twee deelprojecten maken onderdeel uit van het project Entree Zandvoort, om de openbare ruimte tussen het station en het strand en het dorp aantrekkelijker te maken en een nieuwe impuls aan Zandvoort te geven. Voor de paasdagen van 2017 zijn de twee projecten afgerond. Het stationsplein wordt een open en aaneengesloten gebied... vanaf de bebouwing aan de westzijde van het stationsplein... tot aan het stationspleingebouw aan de oostzijde... en vanaf de ingenieur EJJ Kuinderstraat tot aan de Van Spijkstraat. Het nieuwe plein krijgt een groen karakter... met ruimte voor ontmoetingen en verblijf. Het aantal beschikbare parkeerplaatsen in het gebied blijft onveranderd. Om u hierover verder te informeren is er een informatiebijeenkomst... op aanstaande woensdag 7 december om kwart over zeven s'avonds... bij Strandpaviljoen Talassa. U bent bij deze van harte uh, welkom. Medewerkers van de gemeente en de aannemer zijn aanwezig... om informatie te geven en uw vragen te beantwoorden. Dus dat allemaal tijdens die informatiebijeenkomst... Aanstaande woensdag 7 december vanaf kwart over zeven... bij Strandpaviljoen Talassa. Dus jij krijgt een nieuwe voortuin. Uh, ik krijg een nieuwe voortuin, maar ik hoef niet te onderhouden. Nee, maar, <laughs> dat is waar. Dat scheelt weer. <laughs> Zo dadelijk het CIVM weerbericht. Maar eerst de nieuwe Bruno Mars. Deze nieuwe serie van Brunner Mars. En wil je trouwens meekijken in de studio van CFM? Dat kan heel eenvoudig. hè? Gewoon even gaan naar wwwzfm lifenl Zo, het is drie minuten over half drie. Tijd voor het weer, Jan. Ja, en wel het Sinterklaas weer. Het Sinterklaas weer, wat, wat gaat er aankomen? Nou, allereerst laten we beginnen met uh, vandaag. Uh, we zijn deze dag. Beg, grijs begonnen met nevel en mist, maar de grijzigheid is verdwenen... en de rest van de dag is het prachtig weer met volop zonneschijn. De wind waait zwak tot matig uit het oosten... en de temperatuur stijgt naar waarde van omstreeks de 2 à 3 graden. Vanavond en de komende nacht is het helder... en bij niet meer dan een zwakke oost tot zuidoostenwind... daalt de temperatuur flink naar waarde van omstreeks de min 4. Maar lokaal zijn lagere temperaturen mogelijk... Morgen wordt het prachtig weer met volop zon. In de middag verschijnt er wat hoog, hoge bewolking. Maar de zon zal flink blijven schijnen. Er waait niet meer dan een zwakke Zuidoostenwind. En de temperatuur stijgt naar waarde van omstreeks de 2 graden boven het vriespunt. Maar dan, pakjesavond, is het koud met. Sinterklaas, goed opletten. Pakjesavond is het koud met overal lichte vorst. De sluierbewolking zal verder toenemen, maar het blijft droog. De zwakke wind wordt zuid en de temperatuur ligt rond de min 3 graden. In de, in, in de loop van de nacht zal de temperatuur geleidelijk weer wat stijgen. Dinsdag is het over het algemeen bewolkt, maar het blijft wel droog. In ieder geval tot de avond. De wind waait zwak uit het zuiden tot zuidoosten... en de temperatuur stijgt naar maximaal 4 graden. Dinsdagavond, maar zeker in de nacht naar woensdag... is het bewolkt en neemt de kans op regen toe. En ook woensdag zal het bewolkt en regenachtig zijn. De zwakke zuidenwind wordt zuidwest en neemt in kracht toe. En de temperatuur stijgt naar waarde van omstreeks de 7 graden. Al dus Rico Schreuder. Nou, de komende dagen wordt het dus handschoenen weer. En niet vergeten als je naar buiten gaat, Even die handschoentjes meenemen. Het weerbericht is na te lezen op meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl En daar komt hij aan. Een heerlijke, gouden, oude uit de jaren zeventig. Van Spuggy en Soul. Hier zijn ze met Swinging on a Star. Thank you. En dat was hem, de single van Spooky en Soul, Je Swinging on a Star. Nou, zo gaan we kijken naar de wedstrijden uit de Erevisie. De wedstrijd die vandaag gespeeld is. En de wedstrijden uh, natuurlijk van uh, gisteren. Waaronder die wedstrijd van PSV. Eigenlijk wil ik het daar helemaal niet eens over hebben. Maar goed, ik zal hem waarschijnlijk zo dadelijk wel voor me kiezen krijgen van Albert Javos. Vos. Hier is Michael Jackson. ...toch altijd een van de betere plaatsen van deze Michael Jackson... ...die hoorde afkomstig van zijn cd of The Wall... ...het gelijknamige nummer of The Wall. En daarmee zijn we toegekomen aan de Eredivisie... ...beginnen met de wedstrijd die vrijdag gespeeld is... We ...hebben het over Heracles Almelo tegen NEC, daar werd het 2 tegen 0. Heracles Almelo heeft vrijdagavond afstand genomen... ...van de onderste regionen in de Eredivisie. Dat deed Heracles met een zege in het eigen Polmanstadion op NEC 2 tegen 0... De doelpunten kwamen op naam van middenvelder Lerien Duarte en spits Samuel Armanteros. Voor de eerste keer dit seizoen hoefde de Almeloze club. Geen tegentreffer te incasseren. En uh, gisteren werden er een uh, viertal wedstrijden gespeeld. Waaronder Go Ahead Eagles tegen SC Heerenveen. Daar werd het 1 tegen 3. Nou wordt het lastig. Met de Iranier Reza Guchanedja. Ik keur hem goed. Dank je. <laughs> Als afmaker heeft Heerenveen zaterdag een einde gemaakt aan een mindere reeks van vier wedstrijden zonder zegen. De vriezen van coach Jurgen Strebel waren met 1 tegen 3 te sterk voor Go Ahead Eagles. Rode SC PSV, daar komt hij dan aan. Het werd uh, niet meer en niet minder dan 0 tegen 0. Waar PSV nog uh, na de zege op ADO Den Haag nog claimde vertrouwen te hebben getankt, zal die tank nu na dit duel met Roda j moeilijk weer leeg zijn. Uh, op boekte bij de Limburgs baktende ploeg van Philip Cocu er zaterdagavond niet veel van en het treffen eindigde dan ook in een bloedeloos 0-0. En dan een wedstrijd waarbij heel veel gescoord werd, Excelsior tegen AZ, het werd 3 tegen 3. Excelsior nam zaterdagavond tegen AZ tot driemaal toe een voorsprong... maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een gelijkspel, 3 tegen 3. In het aantrekkelijke duel scoorden voor Excelsior Stanley Elbers... Nigel Hesselbenk uit een strafschop en Hitcham Fajk. Voor AZ maakten Robert Muren, Maurman Tanko, Fietsch en Stijn Wuitens gelijk. En dan de laatste wedstrijd van gisteren. Vitesse tegen Pexvolle, 3 tegen 1. Vitesse heeft gisteravond gebroken met een serie matige resultaten... die de club in de sfeer van een crisis brachten. Voor eigen publiek was de formatie uit Arnhem te sterk... voor een poverpek Zwolle 3 tegen 1. En vandaag is er meer als één wedstrijd gespeeld. Hij begon vanmiddag om half 1 ADO Den Haag tegen FC Utrecht 0 tegen 2. En dan om half drie begonnen Feyenoord thuis tegen Sparta. Een echte derby, om het zo maar te zeggen. Tussenstand momenteel 0 tegen 0. En dan de andere wedstrijd van half drie. Willem 2 tegen FC Twente. Ook daar staat het momenteel nog 0 tegen 0. En de klapper van de dag rond de klok van kwart voor vijf. Sterker nog, om kwart voor vijf. Ajax ontvangt thuis FC Groningen. Oh, dat wordt een hele spannende, Albert-Jan. Wie spannende gaat dag. hem winnen? Wie ja, gaat hem winnen? FC Groningen uit is altijd lastig. Ja, hè, is moeilijk. Je, je weet het maar nooit. Om kwart voor vijf gaat het gebeuren. Dan weten we uiteraard hoe die wedstrijd verder gaat verlopen. en brengt er bij je thuis 24 uur per dag muziek en informatie je hoorde de jam en de town called millers en hier is stressed out I wish I found some better sounds no one's ever heard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 No day.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 wel een hele aparte stem zo hoor. Nee? Ja, de Stressed Out, de zinger van 21 Pilots. We noemen het in de radiothermen een recurrence. Ja, dat is een hit van een aantal maanden geleden. Afgelopen maandagavond reed ik langs het raadhuis hier in Salvoort. Zag allemaal fietsen voor de deur staan. Ik denk, wat is daar nou aan de hand? Dat was donderdag hoor. Dat was toch donderdag? Nee, volgens mij niet. Volgens mij wel. Oh, nou, als... ja, nou ja. Mijn gevoel zegt dat het eerder was. Maar oh. goed, het was heel druk. Dus Daar kan ik leuk op inspelen. Ja, de sportraad eert kampioenen. De sportraad Zandvoort heeft afgelopen week... de Zandvoortse kampioenen tot en met 14 jaar van 2016 geëerd. De sporthelden werden op het uh, raadhuis ontvangen... en in de bloemetjes gezet. Na afloop stond er een tas met allerlei tegoedbonnen... van Zandvoortse ondernemers voor ze klaar als blijk van waardering. De raadzaal van het raadhuis peilde werkelijk uit van sporters... en hun ouders en of familie en bekenden. Het is een jaarlijks terugkerende activiteit van de sportraad Zandvoort... om de teams en individuele sporters van Zandvoort... die dit jaar kampioen zijn geworden te eren. Tevens stelt de advies, eh, het adviesorgaan van het college van BNW... de Zandvoortse sporters die een status bij het NOC-NSF hebben... of die nationale of internationale kampioenschappen... of andere in het oog vallende prestaties hebben geleverd op sportief gebied aan de Zandvoorters voor. Dit jaar had de sportraad Zandvoort ook Piet Pankrats... en Lola van der Broek voor deze avond uitgenodigd. Pankrats, tien jaar, volgt een HAVO-VWO-opleiding... aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag... en combineert dat met een balletopleiding op het hoogste niveau. Hij gaat iedere dag naar de Hofstad... en komt iedere avond weer terug naar Zandvoort. Lola van der Broek is nu ook een bekende Zandvoortse geworden. De negenjarige is uit 350 aanmeldingen geselecteerd voor de musical Siske de Rat. En ook zij gaat een aantal keren naar Amsterdam voor de uitvoeringen. Brechtje van der Aar, 15 jaar oud, en haar tweelingbroer Wessel... zijn zo langzamerhand vaste gasten van de sportraad. Brechtje is sinds heel kort na een lange blessure weer terug... op de badmintonvelden en won het, eerst, het eerste de beste toernooi... waar ze aan deelnam. Wessel is dit jaar opnieuw Nederlands kampioen geworden... in zijn eigen leeftijdsklasse en in een leeftijdsklasse hoger. Last but not least werd ook Joël Omen uitgenodigd. Zij werd in de afgelopen weken voor de tweede keer Europees kampioen Karate... en een weekend later voor de vijfde keer Nederlands kampioen. Wij zijn trots op jullie en hopen dat jullie door mogen gaan... op de weg die jullie zijn ingeslagen. Aldus John Lemmens, voorzitter van de Z sportraad Zandvoort. In totaal werden maar liefst 120 sporters geëerd. Vijf voetbalteams, vijf hockeyteams, acht tennissers... Een judoka en één streetdance-zanger danseres. Na afloop stonden de andere leden van de sportraad aan de voet van het bordes klaar... om oliebollen van Harry Oliebol fase uit te delen. Een lekker maar ook mooi einde van een excellente avond... die jongeren moet motiveren en stimuleren om te gaan of door te gaan met sporten... en alles uit hun sport te halen wat ook maar mogelijk is. Ook namens ZFM alle geëerde sporters van harte gefeliciteerd. Ja, wat mooi hè, dat we zoveel uh, kampioenen op uh, sportgebied hier in Sanford hebben. Goeie zaak. Nou, afgelopen donderdag werden ze dus uh, geëerd. Zal wel donderdag geweest zijn, ja. <laughs> ja, ja. En uh, in het uh, raadhuis in Sanford, Maar liefst 120 sporters. Jongen, jongen, jongen. Nou, dat was ook wel te zien hoor. Al die fietsen die voor de deur stonden. Het was een gekke huis daar. Nog twee platen in het uh, eerste uur van Sanford uh, op zondag. En dan gaan we op naar het nieuws en weer van drie uur. En een van die twee platen is dus van Yubi Ford. Hier is Sing Our Own Song. It's great for the tears that we've cried. For our brothers and sisters who died. What mm -hmm. is <laughs> I know that you really care cause mm -hmm. any obstacle come you mm -hmm. well preparing. and mm -hmm. no mama you never said tear cause you upset things here and mm here -hmm. mm -hmm. and you give the youth love beyond compare yeah. you find the school fee and the bus fare Mmm, yeah. -hmm. are the pops disappear in a wrong bar can't find him nowhere steadily your workflow, everything you know so you not stop, no time, no time for your dear now she got a six year old trying to keep him warm trying to keep all the...